Dag. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. In zeven Amerikaanse staten is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware sneeuwstormen. Mensen krijgen nu de oproep om thuis te blijven. En in sommige staten is het zelfs onmogelijk om te reizen. Je hoort correspondent Sjoerd Dendaas. Ik moet zeggen, hier is het vrij rustig op straat. Ik zit hier dus in Washington, in de hoofdstad. Veel mensen geven hier wel gehoor. Zo lijkt het aan de boodschap om toch vooral thuis te blijven. Dat is waar de autoriteiten gisteren ook toe hebben opgeroepen. Er ligt hier echt een dikke laag. 10, 15 centimeter zo'n beetje. Afhankelijk van waar je het meet. Maar dat is ook het geval hier buiten in die andere staten. Waar dus al de noodtoestand is. Uitgeroepen. En ook Canada heeft last van het winterweer. Daar is het op sommige plekken min 40 graden. Het is spannend in de politiek in Oostenrijk. Het land lijkt flink op te gaan schuiven naar rechts, na de afgelopen verkiezingen daar. De Oostenrijkse president heeft de leider van de radicaal radicaalrechtse FPE nu gevraagd... om te kijken of hij een coalitie kan gaan vormen. Die partij won de verkiezingen, maar werden eerst nog buiten de onderhandelingen gehouden... vertelt correspondent Charlotte Waiers. En dat is omdat er zorgen zijn dat de partij te radicaal rechts is. Dat ze bijvoorbeeld de vrijheid van pers willen aan banden willen leggen. Dat ze Oostenrijkers met een andere etnische achtergrond... Anders zouden gaan behandelen dan Oostenrijkers met een Oostenrijkse achtergrond. En andere basisprincipes van de democratie dat die geschonden zouden worden. Ja, maar zonder de FPU wordt het lastig om een meerderheidskabinet te vormen in Oostenrijk. Morgen moet bondspresident von der Bellen bepalen wat de volgende stap wordt. En in Zeeland hebben ze langs de snelweg nu slimme afvalbakken. En die leveren flinke besparingen op. Felophalers liggen door die uitvinding zo'n 60% minder kilometers af. De Rijkswaterstaat legt uit wat er zo slim is aan die nieuwe bakken. Dus ze eigenlijk uh, elke tijd een signaal geven wanneer ze vol zijn. Eventueel wanneer er brandend materiaal ingegooid wordt. Zodat we eigenlijk online weten wat er aan de hand is. En dan kunnen we bij ze daarvan we eigenlijk bepalen welke route gaan we rijden om de bakken die bijna vol zijn weer leeg te maken. Ja, inmiddels staan er 80 van deze slimme afvalbakken langs de snelwegen in Zeeland. Gaan we nog naar het weer toe, De trekken flinke buien over met flinke windstoten. Langs de kust is het zelfs stormachtig. Het koelt vanavond af naar een graad of vijf. Morgen opnieuw een wisselvallig dagje, met kans op hagel ook. dan maximaal vijf graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Noord zijn bomen omgewaaid. De afrit is hier dicht en vanaf Zaandijk heb je daarom 10 minuten vertraging. Rijd je op de A7 van Hoorn naar Zaanstad... doe je er tussen Averhoorn en Purmerend 10 minuten langer over. Ook file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en nieuwe Meer 5 minuten vertraging... En tenslotte ook vielen op de A10, de Ring bij Amsterdam. Rijd je op de Ring Zuid richting Utrecht, dan heb je tussen amsterdam West en knooppunt Amstel een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Voor uh, niet de laatste keer, want hij gaat gewoon door met uh, de pit Reports. Maar wel voor de laatste keer vanaf uh, Beverwijk. Vanaf het theater van de autosports. Zoals hij zelf dat zo mooi gaat yep. zeggen. En dat hoor je om uh, even na kwart over vier. Maar eerst onder meer Dayton en The Sound of Music. ze weer uh, terug te horen op de radio, Chris Janssen, slave to the rhythm. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, daar gaat hij dan, uh, ja. Thomas. We gaan naar het uh, theater van de Autosport. Hey, en jonge. daar is hij al 30 jaar uh, te vinden, Randall uh, Loos. Goedemiddag, Rendel. Dag Rendel. Ja, joh, voor de yes. laatste keer. Wat doe je ons aan? Oh nou, jee, oh jee. Dat heb ik ongeveer denk ik vandaag 3000 keer gehoord. Wat doe je ons aan? Ja, maar, maar het is wel zo. Aan. Ja, ja dit is wel, dit is, uh, het is een, laten we zeggen, uh, heel veel gehuild uh, vandaag. Ja, het zal wel een hele rare dag uh, voor je zijn uh, tot nu, nou, nu toe. Nou ja, ik, ben, ik besef het nog niet helemaal. Maar als ik nu in mijn winkel kijk, denk ik wat is hier in een helemaal gebeurd. Ja, ja, ja. Dus, uh, het is echt serieus dat ik denk, van, dat gaat niet helemaal goed komen. Maar ja, gewoon een echt uh, gek uit de hele dag. van vanmorgen morgen tien uur stonden ze op de stoep. En het is uh, gewoon... Uh, ja, ze staan hierna nog uh, hier allemaal uh, te kijken. Allemaal van die oude mannetjes die allemaal naar modeltjes zitten te kijken. <lacht> ja, zeker. Ja, en ja. even jou uh, komen gedag zeggen natuurlijk, hè? Allemaal komen zeggen en Ik heb zoveel drank gekregen, jongens. Ik heb voor de eerst tien <lacht> jaar bedankt. Dus <lacht> nou. en, en je was vanmorgen ook uh, vroeg aan het uh, shoppen nog? Uh, ja, we moesten even naar de macro natuurlijk. We zitten nu allemaal uh, met z'n allen aan de, aan de borrel, aan de dinges. Aan de, aan, aan de leverworst en osseworst. En, en, en, en er zijn nog mensen onderweg, hoor. Ik denk niet dat ik een vijf uur gereden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 Ik heb nu twee uh, Lotus die Als je nu in de schappen te kijken, nou, ze zijn echt gewoon. Ken je die twee van uh, die, uh, die altijd in de mukkenshow bovenin zaten? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> nee, weet je, nou, ja, dat zijn vroeger waren het jonge gasten toen ze bij mij kwamen, waren het jonge wolven. Maar ze kunnen nu al twee op de praatstoeltje hoor. Oh ja, horen ze het nu of uh, niet? Uh, ja, uh, ik ze vind vind dat nou ze daar nu even te kijken. Oké, oké. Nee, ze weer bezig. Ja, ja. <lacht> ja maar uh, nee, ja, het zou onwijs gezellig zijn uh, bij jou. Nee, uh, zo, de de zo klinkt het wel. Gezellig. We hebben de hele dag geklonken en uh, champagne gedronken. En we uh, hebben het alleen maar leuk gehad. En het is wel gek, want je ziet nu wel je, je winkel in één keer helemaal ontmanteld. En ik heb nog nooit zo weinig modellen gehad. Zo zie je toen ik begon. Maar het is uh, nou, mensen hebben vandaag heel erg geprofiteerd, hè. gewoon uh, met hele hoge kortingen modellen meegenomen. Dus ik, volgens mij is iedereen happy. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn al lang niet klaar, want ik heb hier een paar jongens die zijn heel uit het zuiden van het land gekomen. Nou, Zo. die hebben een stapel neerstaan, die hebben thuis heel wat uit te leggen dadelijk. Ja, ja. ja dat denk ik we ook. Te kijken. ik geloof het ook wel een beetje. Hè. Ja, ja, weet je wat ik een mooi verhaal vond, uh, wat jij vanmorgen uh, vertelde op uh, Facebook? Uh, ja. Over die uh, Max uh, Verstappen fans uh, die je toch nog uh, binnen had gekregen. van. Uh, ja die, ja. ja, die autootjes. Ja, die ja. autootjes. Ja, ja. Maar uh, ja, hoe gaat het daarmee eigenlijk? Wat, op. op. Ja, echt op. Ongelooflijk. Oh, op. Gewoon op. Ja, gewoon klaar. Nee, maar ik, ik weet niet. Ik heb vandaag uh, meer, meer dan 2000 klanten gehad vandaag. Dus niet normaal, hè? Ze hebben ja. de kassen twee keer moeten legen met, met het geld. Want we zeiden nu waar we heen moesten. Oh ja. ja, maar de mensen stonden gewoon echt te stapelen. We gingen echt met 30, 40, 50 modelauto's de deur uit. En uh, dus het was. Uh, die hebben gewoon hun collecties gewoon mooi aangevuld. En nu zit ik een beetje even op een krukje in de winkel. met een paar mensen die dan lopen te shoppen. En uh, die allemaal zoiets hebben. Ja, weet je wat is hier gebeurd? En zeker de mensen die nu binnenkomen, wat is hier gebeurd? Nou, het was. Kijk, uh, ik denk dat ze bij het blokken hetzelfde gevoel hebben. Ja, ik <laughs> kreeg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 Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben. En dan ga ik het eerste half jaar ga ik geen modelautootje aanraken. Oké, okay, oké. Okay. En daarna, ja, wat er dan mee <laughs> nee, gebeurt. Ik heb het nu al veel te druk met onze eerste wedstrijd... van de Jonctuim ik Touricat Challenge in Monza. Dus uh, daar gaat even, nu even de energie in. En de autootjes, jongens, even, even niet. Klaar, gewoon klaar. <laughs> ja, ja, toch, nee, ja, maar je hebt hele kleine autootjes... maar je hebt ook hele grote auto's hier grote je autos zaak staan. Ja, ja, en ik uh, zag al ja. een reactie van iemand uh, op uh, Facebook. Die schreef van... Uh, Rendel, wat ga je nou eigenlijk... met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 Al ja, al, eerste weekend al toch? Ja, in, in, in februari beginnen we alweer met de prestaties. Ja. Uh. ja, dus dat gaat hard. En we hebben natuurlijk nu ook dan de Dakar, hè, jongens. Want dat is natuurlijk dus oh, ja. wel heel goed, hè? Uh, want uh, Nederland, ik heb vandaag de uitslag, ik heb geen tijd voor. Ik heb de uitslag nog niet gezien. Ik heb begrepen dat de Cornel, Coronel zijn, in ieder geval wel gefinished. Met spiegels op de dit keer. Die waren volgens mij kwijt. Oh ja. <laughs> en, dus uh, dat, uh, dat is wel aardig. En, uh, en ja, ik ben benieuwd wat ze bij de vrachtwagens doen. En uh, ja, die motorfietsen vind ik gewoon veel te eng. Uh, uh, die, zijn, die zijn niet wijs. Ja, dat, in, dat gaat hard, hè? Nou ja, ja, maar gewoon twee wielen in het zand, jongens. Er zit gewoon helemaal niks in het bovenkamertje bij je. Klaar. Nee. We wil zorgen dat er gewoon eventjes toch wel vier wielen in het zand zitten, toch? Ja, zeker. Dus, maar uh... ja, hoe lang uh, is dat al, die uh, Dakar? En het begon eigenlijk met uh, Parijs-Dakar, toch? Nou je hebt vroeger Parijs-Dakar gehad dat is volgens mij de eerste editie zelfs onder de Eiffeltoren in Parijs is die begonnen. En daar praat je over heel lang terug hoor, want daar praat je echt over, nou, 78 79. Sabine natuurlijk was de grote initiator van Prijs dakar die later tijdens de rally met de helikopterongeluk om het leven is gekomen. Omdat ze andere mensen wilden helpen maar in een woestijnstorm terecht kwamen. Ja, weet je, toen is het begonnen en dat waren natuurlijk allemaal avonturiers die begonnen. Ja, als ik nu tegenwoordig kijk naar Dakar en ik zie de teams en wat daar voor geld in gaat, dan denk ik wel, zei, joh, wat, wat gaat dit allemaal nog over? Maar, uh... ja, ja, dus ook, oh, de Afrika Eco Race. Ja, ja, de Afrika Eco Race. Ja, ik heb die klanten, die weten nog veel meer dan ik, hè? Ja, ik hoor dat uh, op de achtergrond wel, is, handig. Ja, ja, ja, ja. De Afrika Eco Race is ook uh, op de moment aan het rijden. Daar rijden ook enorm veel Nederlanders in. dus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 ik heb zitten, ik, ik, ik, ik zit ook heel erg zwak uh, van mijn bol Ja, nee, dat, dat kan ik me voorstellen. Nee, maar tot dus, uh, laat, uh, hoe laat gooi je echt de deur dicht, uh, denk je? Nou, ik heb net gekeken op een telefoontje. Er zijn nu nog mensen uit de Hardenwijk onderweg. Dus. dat dat nu nog even. Dus dat duurt nog even, hè? Zeker weten. Dus we gaan het zien. Het gaat helemaal goed komen. Nou, leuk. Komen. Ja, volgende week gaan we uitgebreid uh, met je praten. Op autosport. Ja, wij, wij praten en gewoon uh, zaterdag op autosport. Het ja, gaat helemaal goed komen. Ja, toch? Uh, of ja. Echt. ja. Want, want ja. Zeggen, goed? Over de Dakar gesproken nog even. De broertjes Coronel staan op plek 35. 35? Vandaag? Ja. ja. Ah, die hebben ze niet gas gegeven. Die, die moeten even ruzie krijgen met elkaar. Plus 14 minuten. Ja, 14 Ja, 14 ja, jongens, even eerlijk 14 minuten in het zand. Uh, we rezen hier op 25 vandaag zo 4.75. Dan alleen vandaag, 15. hè? In, in totaal staan ze op 29 minuten achterstand. Op 29 minuten achterstand. In wel? totaal. Ja, en 14 ah, minuten vandaag. Daar moeten we, dan moeten we moet moet Tommy even een even wat WhatsAppje sturen dat hij gas moet gaan geven. <laughs> dat gaat dus niet op. <laughs> Je worden er niet vrolijk van. <laughs> nee, nee, zeker niet. <laughs> nou ja. nou, ga, gaat allemaal goed komen. Zeker, nou ja, volgende week zaterdag uh, reportje En uh, volgende, volgende week.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 ik nog even kort over ja. wil hebben en even bij uh, stil wil staan... Dat heb ik net ook gedaan hoor. Maar Peter van Egmond, uh, de ja. fotograaf, die is uh, overleden. Heb jij hem gekend? Ja, en ik moet eerlijk zeggen, uh, als je...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 In de wereld die uh, dat kunnen, zullen we zeggen. Ja, nee, afgelopen jaar was hij er al niet meer uh, bij. Op uh, één race uh, na van uh, Brazilië geloof ja, ik. Ja, ja, ik denk dat het de reis gewoon niet meer ging. En hij heeft toch wel te, volgens mij nog een tv-opname gemaakt. Of de Ik weet niet bij de GP bij de GP. Uh, uh,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 De ja. Media Room en dergelijke. Ja, en, uh, ja. Dus, ja Chris uh, Gotaners helemaal wel ja, kennen. Ja, Chris, Chris is ook wel geschrokken daarvan. Ja. En, uh, maar die, die kennen elkaar heel goed. Ook met de Kapperie samenwerken, toestand, dat soort dingen. En uh, dus uh, altijd uh, helemaal uh, goed geweest.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 als je dan al achtergrond haalt uh, van uh, wil meneer vergalen, dan kan ze 3 komen, dan weet jij wel, je staat. Ja, ja, ja, precies. <laughs> komt nou ja, helemaal goed. goed, tot volgende ja. week en uh, geniet er nog even van. Het komt helemaal goed. Ik heb je wel je alvast een plaatje gedraaid, of uh, ga, ik, ga ik draaien voor je, die ken je waarschijnlijk ook wel. Ah. Hè? Het is tijd de hoogste tijd, uh, Renaud. Ja, dank je. <laughs> <laughs> <laughs> For, uh, voor uh, weer 30 jaar gezelligheid.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 De bonen liggen klaar, ach mag ik vanavond koffen, vraagt een man een stem, betaal jij morgen maar, het is tijd, de hoogste tijd. naar huis Nou vooruit De allerlaatste Wie denkt er aan mij Ik heb toch ook een thuis Aan de tafel in de hoek Daar zit een man alleen En staat voor zich uit Straks wordt hij weer snel vergeten Hij denkt waar kan ik heen Ik heb geen rode dag Gaat echt de deur dicht daar in Beverwijk? En dan is het uh, einde Auto Autopassion uh, Beverwijk, eerst in Haarlem. 30 jaar heeft hij uh, dat gedaan, uh, Thomas. En ja. Uh, ja, daarvoor ook al bij een uh, andere grote firma, nou. de model, modelauto's. Als ik het net zo hoorde, dan uh, duurt het volgens mij nog wel even voordat de deuren dicht gaan. Ja, dat denk ik. Ze kwamen <laughs> nog uit Harderwijk. Ja, dus uh, dat uh, duurt nog wel even. Ondertussen krijg ik wel berichten van uh, mensen dat ze de webcam missen.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 Daar wordt ja. aan gewerkt. En, oh, ja, ho, ho, gaat hij weer? Rop, joop, rop. Er wordt, Er wordt aan gewerkt. Ik weet niet wat hij aan het doen is hoor. Dus, uh, uh, zit uh, jij ook aan de knoppen op? Er wordt aan gewerkt. Ja. Ik ga kijken of hij nou stil is. Er ja, zijn, er zijn is mensen nou mee bezig. Dus, uh, ja, dus uh, we hopen dat ze zo snel mogelijk weer uh, opgelost is. Opgelost is En geen zwart bel meer. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè. Dus uh, Oké, okay. nou wordt dus vervolgd zullen we zeggen. Zo het meteen blijft net, techniek uh, hè. Ja, het blijft techniek. Is, zo, is helemaal waar. Zometeen de beesten van de week. Welke dat zijn, uh, hebben wel al geklapt. Maar uh, wie dat zijn en uh, hoe of wat, dat hoor je zo dadelijk. Uh, na deze single van uh, Air En hier is uh, Change the World. If I can reach the stars Pull one down for you Shining on my heart So you can see the truth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 Dus uh, ja, dat was wel spectaculair. En ook die timing uh, die vond ik uh, geweldig. Kwam gewoon uit natuurlijk. Dus, uh, en dan aftellen van 20 naar 1. En dan uh, is het nieuwe jaar. Dat was uh, wel mooi, uh, volgens mij. 700, ruim 700.000 mensen naar gekeken. Zo. En dat op uh, kanaal 81. Uh. Dus uh, dat is wel heel uh, uniek. Ja. En nummer 5 uit die top 2000. Dat was deze plaat uit uh, 1974. Hoor. Hij staat elk jaar wel in de top uh, 10. En uh, ja, geheel terecht. Hè, want dat blijft een uh, mooie plaat. Dit is de uh, Pianoman. De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 It's me they've been coming to see to forget about life for a while. van uh, afgelopen jaar uit de top 2000. Dat was uh, Billy Joel en de man. We hebben nog een hele mooie die we al een hele tijd niet meer op de Zandvoortse radio gedraaid hebben. Dus het wordt er weer tijd voor, voor een uh, single van Prince. Hier is hij met zijn mooiste plaats, Purple Rain. I'm Werd er nog gerookt in een uh, radiostudio? Echt waar, hè? dat zie je ook bij die oude filmpjes van uh, de Veronica op de boot en dergelijke. Ja, dat was de ene de, naar de andere wordt uh, weggepaft daar ja. uh, in de studio's. En dan noemden ze dit altijd een uh, rookplaat voor als je gewoon even rustig op je gemak je even een sigaretje wilde roken, dan zette je deze op.